Ik African star, Missy bus, Missy job, Missy bike, Missy car Night time, come and video your light, it turn on Have a nice start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 fm Hij is aardig hersteld door Carol Emeralds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 ik, ik hoop niet dat ze omhoog gaat, maar ik vrees wel dat die omhoog gaat natuurlijk. Want als je stel, tegen, vroeger was het zo van: nou, je hebt de vrije verkoopwaarde van een woning en de waswaarde was er ongeveer 80% van. Ja, nou, dat bedoel ik, tegenwoordig is het andersom. Hè? Maar, maar als je, je mag blij zijn als je de waswaarde voor je, je woning krijgt. <coughs> ja, echt. Dus uh, ik zou zeggen: uh, kijk kritisch naar de uh, waswaarde en uh, wellicht uh, want de huizenprijzen toch gedaald zijn.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 zijn ze toch leuk en de meisjes. Hè? Gewoon alleen maar, alleen maar lol hebben. En, en, wij, en, wij, en wij maar niet belastingen betalen. Ja, wij, <laughs> nou ja, leuk hoor. Johan de Cindy Lauper en girls just wanna have fun. Voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Zonvoort tegen een voorland. Gaan we snel over ja. naar Joop Fles. Sterker nog, want uh, jullie zo slapelijk in het kwebbelen. Gaat het laatste vluit zien jou? Ja, we kwebbelen wat af. <laughs> ja, ja kwebbel Sorry. Goed, ja, nou, wat, wat ik gezien heb in eerste helft, nou, dat was erbarmelijk slecht.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 Laten we hopen dat de tweede helft een ander vaatje getapt gaat worden. Het, uh, het is hard nodig. Kijk, zij kunnen er nog wat aan doen. De heren van Sanford 4 niet meer. Nee, is, is dat afgelopen? Ja, dat is afgelopen. 7-1 Ze, verloren. Zo! <laughs> ja, dat zei ik ook. Cool. <laughs> ja, ja. ja, En dan, uh, maar het tweede... Het tweede, van, uh, tweede heb ik niks over gehoord, Joop.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 Zoveel schoonheid heb ik nooit gezien. Naar Om te Dit is God's verpakking. ze vrij, zo hoofd en dank de heer, En nog heer. Ja, de me, denk maar wel een eindje lopen hoor naar de maan jongen jongen daar ben jij ja. even onderweg joh de Kluso en Guus Mellers, de live versie van daar gaat ze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 Wordt georganiseerd door de stamgasten. En die organiseren een Hollands-feestje. Oh, wat leuk! Die, ja, donderdag, aanstaande donderdag, vanaf 8 uur. En dat wordt gehouden bij Lauren Hardy. Dus ik neem aan, onder de, de stamgasten, dat zullen dus mensen die er dagelijks komen, die zullen wel die avond voor hun rekening nemen. Hebt u zin in een Hollands-feestje? Gaan een aanstaande donderdag om 8 uur naar Lauren Hardy. Maar daar zullen de stamgasten u verwelkomen.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 Down you go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 Once in every lifetime, come to love like this, oh, I need you and you need me, oh, my darling, can't you see, I'm... Ja, we zouden er nog uren naar kunnen luisteren, maar helaas hebben we daar vandaag de tijd niet voor, dus...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 Oeh, dit klinkt goed. Is lekker hoor dit. I walk up to the teller and I give her my letter. She gives me the loot. with puckered up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby. Is there some comic cheat love thing happen here or what? But by that time, best happen with the nine, He said it's time to blow, you know. So out the door we go back to the ride with Steven side and alive and off we drive. Now see, I heard my lower lumbar.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 of er zijn fouten, die wil ik in het midden laten, ik kon het niet goed zien. Maar goed, twee keer zat die bal er goed in, en Sandford staat er nog steeds met die, die 0-2 achter. Sandford is er wel veel gewisseld, twee keer. Puis Armenio is er ingekomen, en, uh, Michael Kuil is erbij gekomen. Uh, Michael Kuil te vervoeren van, uh... Uh, Maurice Mol, die functioneerde niet goed. Hier een buitenspelgeval, spelgeval, en gefloten. En tuurlijk is de speler van voorland het er niet mee eens, uiteraard. Want het voetballer staat nooit bij. Het is er de lang zo langzamerhand wel. Maar goed, Pieter uh, Keur probeert dus om wat meer...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 Die kan ertussen komen, hij gaat nu aan een rush beginnen, maar er schiet helemaal niks meer op, want er staat niemand bij hem in de buurt. En hij kan wel de band passeren, dat doet hij goed. Er speelt daar Michel de Haan in, Patrick van Oort-Wet onregelmenteer neergelegd. zondag mag ter hoogte van het 16 meter gebied van Voorland een vrije schop gaan nemen. Even kijken wie dat gaat doen, het wordt er eerst gewisseld. Ja, de meisje berg gaat eraf en...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 Too late. You got to let her go now. Or we can't help you, brother. Je well, moet right. de muziek van een geweldig band, Raccoon, was dat met de single Brother. Snel weer over naar jouw Fris. De bal lag op de stip. En zojuist uh, haalt uh, Michel De Haan zijn over zijn doelpunt binnen. En brengt Sandvoort weer op, nou niet op gelijke hoogte, maar weer terug in de wedstrijd. Een handsmouw ging eraan vooraf van een van de heren van Voorland. De scheidsrechter stond er heel kort bij. De heel gedecideerd, twee zijn stip. En de Haan brengt de stand terug op 1-2. En dat zijn goede berichten nog eentje te gaan. En dan staan we in ieder geval weer gelijk, Joop. Inderdaad. Oké, okay, tot zo.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 Comedieserie over een groep hangjongeren in het Noord-Brabantse dorp Maaskantje. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag om 7 uur. En ook nieuw, en dat is een aanrader, dat is, is namelijk de film The Tourist. Ook vanaf 12 jaar. Een actiethriller met Johnny Depp als een Amerikaanse toerist die in Italië in een web van intrigues verstrikt raakt door een ontmoeting met niemand minder dan Angelina Jolie. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag om half 10. En dan aanstaande woensdag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 De koffie aan echt een echte dance classic uit de jaren 80. Heel veel van jullie hem niet, maar hij is he, echt heel lekker hoor. De limit hier, is ja I love you. Can't help it if I try. Love was so.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 De geboren Egyptenaar zegt in de toespraak dat Egypte onder Mubarak corrupt was. Het land zou zijn afgedwaald van de islam. De toespraak is opgenomen tijdens de onrust in Egypte, maar wel voordat Mubarak aftrad. Al-Zawagri is altijd een fel tegenstander geweest van Mubarak. Een Iraanse rechtbank heeft de gevangenisstraf van twee Duitse journalisten omgezet in een boete. Als ze ieder ruim 36.000 euro hebben betaald, komen ze vrij. Het tweetal was veroordeeld tot 20 maanden cel. Het is niet duidelijk waarom de verslaggevers een lichtere straf hebben gekregen. Ze waren op een toeristenvisum Iran binnengekomen en werden gearresteerd toen ze probeerden een Iraanse vrouw te interviewen. De vrouw was wereldwijd in het nieuws omdat ze zou worden gestenigd voor overspel. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht dat de twee journalisten snel naar huis komen. In het oosten van Afghanistan zijn 15 mensen omgekomen bij een aanval op een bank. Zeker 70 mensen in het gebouw raakten gewond. De drie daders droegen het uniform van de grenspolitie en konden op die manier makkelijk binnenkomen. Daar schoten ze in het wilde weg om zich heen en lieten vervolgens hun bomgordels ontploffen. De Taliban hebben inmiddels laten weten dat zij achter de zelfmoordactie zitten. De Kal Kabulbank in Jalalabad regelt de uitbetaling van salarissen van lokale veiligheidsagenten en ambtenaren. In Brabant is een verkiezingsbord van de SP vernield, waarop werd geprotesteerd tegen de bouw van megastallen. Het bord stond in een weiland in Sterksel, een plaats onder Eindhoven met veel varkenshouderijen. De SP is erg actief in Sterksel en vat de vernieling op als een poging tot intimidatie. Er is aangifte gedaan bij de politie. Het weer. Vanavond in het zuiden motregen en plaatselijk lichte sneeuw. Vannacht varieert het...